8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er zijn meer aanwijzingen dat de Groningse politie slecht voorbereid was op de Facebook-rellen in Haren. In het draaiboek van de politie, dat in handen is van de NOS, staat bijvoorbeeld niet waar agenten de rellende menigte naartoe moesten leiden. Verder blijkt dat de politie rekende op de inzet van 8 ME'ers en 4 agenten te paard. Volgens experts zijn er bij een risicowedstrijd of een gemiddelde koopavond 2 tot 4 keer zoveel agenten op de been. De experts bevestigen het onderzoek waaruit gisteren bleek dat de politie de situatie in Haren heeft onderschat. Eind september kwamen duizenden mensen af op een verjaardagsfeest dat per ongeluk op Facebook was aangekondigd. In de loop van de avond liep het uit de hand en ontstonden rellen. De ministers van het kabinet Rutte II zijn bezig met de oprichtingsvergadering... het zogeheten constituerend beraad. Alle VVD- en PvdA-ministers zijn daarvoor naar het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag gekomen. Ze moeten officieel instemmen met het regeerakkoord... en afspraken maken over de exacte portefeuilleverdeling. Na de bijeenkomst schrijft formateur Rutte zijn eindverslag... en daarin wordt ook duidelijk of koningin Beatrix... de nieuwe ministersploeg in het openbaar zal beedigen... zoals de Tweede Kamer wil. Het is de bedoeling dat het kabinet Rutte 2 maandag wordt gepresenteerd. Zo'n 13.000 vrijwilligers hebben vandaag meegedaan aan de natuurwerkdag. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze hielpen met klein onderhoudswerk in de natuur... zoals snoeien, zagen, het schoonmaken van paden en het weghalen van riet... Een natuurwerkdag wordt ieder jaar op de eerste zaterdag van november gehouden. De organisatie zegt dat vanwege de bezuinigingen vrijwilligers onmisbaar zijn voor het behoud en beheer van het Nederlandse landschap. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht aan de westkust mogelijk nog een bui, elders opklaringen, een minima van 6 graden aan zee tot 2 in het oosten. Morgenochtend overal droog met af en toe zon, smiddags weer regen, het wordt dan 7 graden op de wallen tot 10 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.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 Nog een goede goedenavond. We gaan een rondje langs de velden maken. Begin in Tilburg, want Frank Willeijt... Na ruim een kwartier staat Utrecht voor in Tilburg. Vrije trap van oor. en Daar kwam Van der Gun keurig voor zijn directe tegenstander. Ippel kopte onberispelijk binnen. Utrecht doet het niet heel spectaculair... maar wel bijzonder effectief tegen Willem II. Dat tot nu toe ieder foutje onmiddellijk afgestraft ziet worden... of daardoor verschrikkelijk in de problemen komt. Kortom, Willem II heeft het direct al lastig tegen Utrecht. En staat ook nog eens met 1-0 achter. Een opmerkelijke wedstrijd in de arena. Ajax achter Ronald van der Geer. En dat na 62 minuten. Tweede doelpunten van Bonin. Net wel een aardige aanval van Ajax. Dat natuurlijk probeert om in ook geval de aansluitingstreffer te maken. Uiteindelijk het schot van Deli Blind op aangeven van Victor Fischer in de handen van Piet Veldhuizen. Fischer is nieuw, is gekomen voor Paulsen. Jonge, 18 jaar Deen. Bobby Fischer, groot schaker. Klaus Fischer was de man van de omhaal. Misschien wordt deze Fischer wel de man die Ajax terugbracht tegen Vitesse. We weten het straks. Na 62 minuten leiden de Arnhemmers met 2-0. En de late wedstrijd is straks PSV tegen Herakles. Er wordt gehandbald tussen Nederland en Zweden. Het was 5-8 laatste keer. Riesel van de Maarden. 14-15 is nu de tussenstand in het voordeel dus van Zweden. We zitten vlak voor rust en je mag dus vaststellen dat Nederland eigenlijk een prima eerste helft speelt tegen Zweden. Vaste klant op EK's en WK's. En ja, het is gewoon een leuke eerste helft om na te kijken. Er wordt goed verdedigd, prima aangevallen. En wat vooral opvalt, er staat echt een team vanavond bij Nederland. Tonight, I'm yours. Ajax-Vitesse, Roland van der Geer. 67ste minuut loopt en uh, Vitesse heeft het nu toch wel wat lastiger... omdat uh, Ajax toch een paar keer in de buurt is geweest van Piet Veldhuis. Ik memoreer al even dat moment. Van Fischer met de paas op blind. Was trouwens een aardig schot van de linksachter van Ajax. Redding ook goed van, van Veldhuizen. Daar ging overigens wel een oogstrelende combinatie aan vooraf. Eén keer raken. Maar Sana en Babel ook bij betrokken waren. En net een hele aardige van Babel speelde Casia uit aan de linkerkant. Alleen het vervolg was wat minder. Van Arnold heeft overigens ook nog een inzet van dichtbij van de lijn moeten halen. Dus wat dat betreft komt Vitesse wel iets meer met de rug tegen de muur te staan. Is ook niet zo heel gek natuurlijk. Ajax speelt thuis. Is toch als favoriet gestart. Is in en in of aan een in inhoudrace bezig. En zal we toch proberen om Vitesse, dat wat in de war lijkt, toch wat nerveus lijkt in die laatste fase om Vitesse ten elk geval zo lastig mogelijk te maken. Ajax heeft overigens voor de tweede keer gewisseld. Sana vrijwel onzichtbaar verder. Behouders dan wat, wat kort, kort paaswerk. Is nu vervangen door Dirk Boerichter. Babel staat nu in de spits. Dat is dus echt een aanspeelpunt. Krijgt ook nu de bal aangespeeld. Vanaf de rechterkant staat het linkerpunt straks op gebied met Kalas. Maar wordt goed verdedigd door de Tsjech. Ajax mag dan gaan ingooien. Maar er komt weer een wissel aan. Ja, In die periode zitten we nu van de wedstrijd. Simon Tjommer komt... En... Voor wie komt hij? Hij komt niet voor Reis. Dat had ik eigenlijk verwacht. Want daar waar Boni als aanvaller in dienst van Vitesse een perfecte wedstrijd speelt. Daar speelt Reis echt een draak van een wedstrijd. En komt eigenlijk nauwelijks in het spel voor. Chommer komt namelijk voor Kakuta. Dan gaat er toch echt een aanvaller af. En komt er dus wel een controleur op het middenveld bij. Zal Reis wat aan de linkerkant gaan spelen. En moet Chommer als extra slot op de deur gaan fungeren? Rutte heeft dat nodig. Want Vitesse staat dus wat onder druk. Gek genoeg werd er van Rutte altijd gezegd... hij kan geen grote wedstrijden winnen met PSV. Nu speelt hij zijn eerste grote wedstrijd met Vitesse. En zie daar, na 69 minuten staat hij met 2-0 voor. Ja, ik hield even de adem in omdat Lasse Schöne ging schieten. En dat deed hij vanaf een meter of twintig. En wij weten allemaal, als uh, volgers van het voetbal... dat Lasse Scheune dat aardig kan. Niet het alleen nu niet zien, bal zelden... ver naast de goal van Vitesse en Piet Veldhuizen... Gaat dan logischerwijs weer al de tijd nemen voor het nemen van een doeltrap. Ver weg richting Bonny. Op het hoofd van al de wereld, niet eens de buurt van Bonny. Van der Heide moet dan de bal weer richting de Ajax-helft koppen. Dat doet hij. En Reis ontvangt hem op de middellijn. Weer terug naar Tjommer. Ja, nu probeert Ajax altijd en eeuwig maar die laatste linie van Vitesse onder druk te zetten. Maar Tjommer, keurige bal hoor. Van de linkerkant naar de rechterkant. Aanname van Kalas is ook goed. Kasia het volgende station. En de diepte nu gezocht aan de rechterkant bij Ibarra de bal gaat over uh, de kleine vleugelaanvaller heen. Dat is niet zo heel gek. Blind verdedigt hem. Wel voor de goal langs, met enig risico dus. Maar het komt uiteindelijk goed. Nou, kijk of het nog spannend wordt. In de laatste 20 minuten in de Amsterdam Arena... Wilfried Boni in 38 en Boni in 46. 2-0 voor Vitesse. Is het alleen uh, Utrecht uh, dat uh, speelt, Frank Wieluit? Of uh, kan Willem 2 ook nog wat maken? Nou, ik zat, ik zat net te denken in termen van kat en muis na 25 uh, minuten. 1-0 voor Utrecht in Tilburg. Utrecht heeft de bal en uh, Willem II staat erbij, kijkt ernaar, probeert hier en daar... Uh... Uh, Utrecht spelers een beetje onder druk te zetten. Maar Utrecht is uitermate geduldig, gedegen. Maakt weinig fouten, doet helemaal geen gekke dingen. Speelt gewoon rustig de bal rond achterin. Een beetje in combinatie met Kali, controlerend op het middenveld. Af en toe even kaatsen met als een soort van plaagstootje. Dan komt Van de Gun even uit de spits lopen om uh, een balletje op te halen en weer terug te kaatsen. Kortom, Utrecht doet niks raars. En dan kun je als Willem II eigenlijk alleen maar achter de bal aanholen En dat is ook wat ze doen, een beetje schuiven van links naar rechts met uh, die 11. Spelers op het veld. Nou ja, tien op het veld. En die ene dan die voor zijn doel een beetje heen en weer schuift tussen die palen. om een beetje mee te schuiven met de rest van het elftal. Maar Utrecht tikt die bal rustig rond. Van de Hoorn naar Wuitens. Wuitens draait open naar de linkerkant. om even te kijken of daar Bulthuis aan speelbaar is. Dan doet hij net of hij hem niet gaat aanspelen. dan uiteindelijk toch Bulthuis weer terug naar Wuitens. Dan staat Ruiter achter te wijzen. Van, nou, misschien is het een aardig idee om hem eens breed te leggen op Van de Hoorn. Dat doet Wuitens dan ook inderdaad. Van de Hoorn denkt, nou ja, als hij geen risico neemt. waarom zou ik het dan in vredesnaam wel doen? Dus weer terug naar Wuitens, weer terug naar Van der Hoorn. En Willem II staat op de eigen helft te wachten <coughs> Totdat Utrecht besluit om da daar eens een kijkje te gaan nemen met de bal aan de voeten. En dat gaan ze dan nu doen. En dan blijft iedereen van Willem II staan om te zorgen dat ze niet te ver naar achteren toe lopen. En dan wordt er uiteindelijk een, uh, een ingooi uh, toegestaan. Ongeveer 2 nou ja, meter bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant. En uh, daar zal dus gegooid gaan worden door uh, Sarota, de Australiër. Een van die schakels op het middenveld die daar af en toe wordt ingeschakeld uh, om uh, te kaatsen met uh, de spelers in de achterhoede. Als die daar onderling eventjes niet meer uh, uitkomen dan wel geen zin meer in hebben. Maar Utrecht heeft hier minutenlang balbezit zonder dat er een Willem II ertussen komt... Letterlijk is het erbij staan en er naar kijken. Kat en muis dus en de kat staat voor in Tilburg met 1-0. En de muis staat voor in Amsterdam, Ronald van der Geer. Ja, maar dat is wel een dikke muis hoor, want uh, dat, is, uh, dat is geen beestje waar elke poes uh, zomaar blind op af kan gaan. Want Vitesse uh, weert zich kranig en heeft zich toch uh, in grote delen van deze wedstrijd de meerdere getoond van, uh, van Ajax, die we dan maar even als kat omschrijven. Maar Ajax probeert het nu wel. Beukt op de deur, maar Vitesse doet niet open. Balbezit voor Denswil. met in het Straschopgebied aanwezig de Jong. Maar die bal komt daar niet, want wordt weggekopt door Van der Heijden. En dan wordt Reis in de rug gelopen door Schöne. En heeft Vitesse wat het wil, namelijk balbezit op eigen helft. De vrije trap en alle tijd om die vrije trap te gaan nemen. Wekte nogal wat verbazing trouwens bij de eerste goal van Boni, Hoe vrij de spits van Vitesse stond. En blijkbaar gelooft men bij Ajax in statistieken... Want uh, tot de elfde goal uh, van dit seizoen, de eerste in deze wedstrijd van Bonny... had uh, de spits nog nooit gescoord in uh, de eerste helft. Al zijn doelpunten in het tweede bedrijf. Dus bij Ajax dachten ze waarschijnlijk... nou, die Bonny kunnen we wel vrijlaten. Die gaat toch pas naar rust scoren. Dat deed hij. Maar voor rust weekt hij dus even af van zijn patroon... en legde hij de eerste erin na 38 minuten. En nu loopt Ajax dus achter de feiten aan. Blind gooit in vanaf de linkerkant naar Denswil die zich een leuk debuut in de competitie had kunnen voorstellen. Twee keer geklopt en twee keer toch medeschuldig aan de goal van Boni Terug weer naar Blind aan de linkerkant. Vitesse nu helemaal teruggeplooid rond de eigen 16. En Ajax mag het verzinnen met Alderwereld die net nog kopte. Op een corner vanaf de rechterkant genomen. goede kopbal overigens, maar goede redding ook van Veldhuizen. Nu de bal in het schafschroep bij de Jong... Die... Jong krijgt hem niet onder controle en Van Aanholt op de achterlijn ontfutselt de aanvoerder van Ajax dan eigenlijk kinderlijk eenvoudig de bal. En kan uitverdedigen. Sjöne vangt weer op. Eriksen, rechterkant. In de buurt van de zijlijn. Met Simon Tjommer in zijn buurt. Even naar Van Rijn. Weer naar Eriksen. Snel verplaatsen naar de as. Waar ruimte is voor uh, Denswil om stapjes voorwaarts te maken. Babel zakt uit de spits. Halverwege de helft van Vitesse. Het moet weer naar de rechterkant. Daar stond Van Rijn al een tijdje te roepen. Van Rijn gaat nu een voorzet geven. Slingert richting de penaltystip. Daar staat Siem de Jong wel. Met uh, in zijn rug ook nog Dirk Boerrichter. Maar hij kopt de bal naast. Kijkt vervolgens nog even naar Kuipers. Alsof hij insinueert dat hij uh, wat doet werd in het uh, duel. Nou, dat denk ik niet, want uh, Kasia glijdt gewoon met hem, uh, met hem mee. Zoveel is er dus niet aan de hand. En Kasia staat nu weer de aanvoerder van Vitesse zijn aanvoerdersband goed te doen... voor de 300 ste keer in deze wedstrijd. Dat plakband dat laatst steeds los. En hij staat te organiseren. Want die is er natuurlijk ook niet gerust op. De manier waarop Vitesse eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Nu is Vitesse heel eventjes op de helft van Ajax... met Boni, met Ibarra en met Rijs... spelen elkaar ook de bal toe. Uiteindelijk één Ajax-been ertussen. Van Eriksen gaat hij aan de linkerkant over de zijlijn en gaat Van Aanholt... Ingooien richting Reis. Die heeft nog niet zo heel veel goed gedaan in deze wedstrijd. Nu aan de linkerkant drijvend. Richting zijn eigen helft. Achtervolgd door Schöne. Dan zegt Van der Heijden: geeft die bal maar hier. Van der Heijden weer verder terug op Veldhuizen. En Veldhuizen krijgt de bezoek van Babel. Met het rechterbeen krijgt hij de bal in elk geval weg. En zo keurig in de voeten van Van Ginkel. Ibarra zocht de diepte al. Maar dat zag Van Ginkel niet. Krijgt hem nu in de voeten, Ibarra. Krijgt Van Ginkel hem weer terug. Dit is allemaal 5, 6 meter over de middenlijn. Iets aan de rechterkant. Jansen even aangespeeld. Van Ginkel. Nu staan we echt bij de middenlijn Met Van Ginkel, Jansen en Ibarra. Nog steeds met z'n drieën in balbezit. Uiteindelijk Jansen die makkelijk wegdraait van Victor Fischer. Cassia die heel Snel ziet dat Chommer wat vrijheid heeft in de middencirkel. Ook die kan voorwaarts. En zo is Vitesse weer op de helft van Ajax. Van Aanhold. Nee, het hoeft niet zo nodig. Weer terug. Natuurlijk, voorzichtigheid, troef. De klok tikt. En die tikt toch al vooral in het uh, Arnhems voordeel. Van Heijden wordt wat opgejaagd. Jansen wordt ook opgejaagd. Maar Vitesse vindt toch steeds weer de vrije man. Het gaat, denk ik, nu mis bij Chommer. Ja, het gaat mis bij Chommer. Omdat Chommer een bal de ruimte ingeeft. In eerste instantie verdedigd door Van Rijn. Maar dan krijgt Chommer hem terug en stuurt hij reis weg aan de linkerkant. Rijs, linkerpunt, Stras op gebied. Overzicht houden. Doet hij. Chommer. Chommer gaat schieten. Korte hoek naast de, bal, naast de goal van Kenneth Vermeer. Zo uh, schokt eigenlijk Vitesse richting de Ayers goal. En uiteindelijk mag Simon Chommer schieten. Een schot dat een beter lot had verdiend, maar het niet krijgt. 2-0 blijft het. Dat hoe dan ook voor de ploeg die wel het meeste balbezit heeft. Maar eigenlijk minder creëert dan Vitesse. Het is 2-0 voor de Arnhemers. Saab Paradis met Be My Lady. Ajax-Vitesse, Ronald van der Geer. Mooi moment, Ronald, want uh, Theo Jansen staat bij een tweede stand voor Vitesse... na 80 minuten achter een vrije trap... die een, nou, ik een meter of 20 van de goal ligt. Theo Jansen kan dat, dat weten we. Met dat uh, fameuze linkerbeen, dat kennen ze hier in Amsterdam ook. Het komt overigens voort uit een overtreding van Denswil die Geel kreeg op Ibarra. Nou, dan komt die Theo Jansen, te hoog. Over de goal van uh, Kenneth Vermeer heen. Die nu in zijn oranje shirt razendsnel de bal gaat ophalen bij de ballenjongens. Want de laatste 10 minuten breken aan. Wat extra tijd nog. Want er wordt driftig gewisseld. Reis is er bijvoorbeeld uit voor Havenaar nog bij Vitesse. Maar Ajax creëert bijzonder weinig. Misschien nu, ja, Van Rijn had de bal op Boerrichter moeten spelen. Maar daar zit dan net maat 46 van Havenaar tussen. Waardoor die bal weer terugstuit richting de Ajax-helft. En Ajax weer helemaal opnieuw moet beginnen met Tenswil en uh, blind aan de linkerkant. Twee goals van Bonier. Als u net pas de radio aanzet in de 38 e minuut. En uh, de Ajax had de T nog niet... Uh, achter de kiezer of hij lag er alweer in. In de 46e minuut maakte Boni dus de tweede voor uh, de ploeg van Fred Rutte. Die als het uh, vandaag wint zes punten voorkomt op uh, Ajax. En dat is toch in de jaren hiervoor anders geweest. Het was net een mooie uh, shot gezien overigens van Jordania. De man die zei in 2013 worden wij kampioen. Vitesse doet dan ook van mee. Nog even 10 minuten in de arena. Het is 2-0 voor Vitesse. Willem 2, FC Utrecht. Van uit. 36 minuten onderweg en als de stand hier zo blijft dan gaat Utrecht ook over Ajax heen met drie punten. Want de Utrechters leiden met 1-0 dankzij een goal van Van der Gun al vroeg in de wedstrijd. En sindsdien heeft Utrecht vooral de bal gehad. Maar is die 1-0 wel een magere afspiegeling ten opzichte van het, de hoeveelheid balbezit die de ploeg van Jan Wouters tot nu toe heeft gehad. En ook een kans gezien, althans een schot. Van Willem II. Hans Mulder was degene die je afdrukte vanaf een meter of twintig. Daar moest Robin Ruiter even gestrekt voor naar de hoek. Maar dat deed hij bijzonder gedecideerd. En prima. Zonder problemen dus die bal uit zijn doel gehouden. En nu weer een foutje achterin bij Willem II. Dat wordt vervolgens ook weer hersteld door Van Buren zelf, die het foutje maakte. Ippel nu op het middenveld. Maar Willem II is, je zou het onrustiger kunnen noemen, in balbezit. Maar willen vooral het tempo opschroeven, zo gauw ze aan de bal zijn. Piquet nu opkomt stomen aan de linkerkant. Geeft ook de bal voor, maar daar is dan niemand op het 5-meter lijntje te vinden voor Willem II. Schot uit de tweede lijn dan uiteindelijk. Van Brans, daar gaat nog een been van Utrecht tegenaan. Volgens mij van Van der Marel en anders Van de Hoorn. Maakt ook niet uit. Bal gaat over de achterlijn en Willem II mag een hoekschop nemen. Het is de derde hoekschop in de laatste drie minuten. Je zou ook kunnen concluderen dat Willem II een klein beetje meer in de buurt van de goal van Utrecht komt. Aan dat soort cijfertjes. Maar het zijn korte momentjes. Nu de bal bij de eerste paal neergelegd. Dan komt hij in de melee van spelers. En valt hij binnen? Ja! Dan valt hij zomaar binnen. Vergeef me dat ik absoluut niet weet wie het deed. Het lijkt erop dat het Haastroep is die de bal als laatste raakte. Maar er staan vijf, zes spelers in de buurt. Er zijn er zeker drie van van Willem II. Robin Ruiter ligt op de grond. Kan er niet zo gek veel meer aan doen dan alleen maar een arm uitsteken. Husher trapt de hoekschop. Dan blijft die bal daar liggen. Inderdaad voor Haastroep. En ik denk dat het een eigen doelpunt is... Van uh, Assare uiteindelijk. Die de bal tegen zijn uh, scheenbeen aan krijgt. Ik denk dat het een eigen goal is van Assare uiteindelijk. maar. Haastroep zal hem met grote liefde op zijn naam zetten. En zo zie je maar, kom je heel even in de buurt van de goal van de tegenstander. Krijg je toch zomaar een doelpunt. En dan is het maar weer bewaarheid geworden. Je kunt wel de hele tijd de bal hebben. Je moet af en toe ook een kansje creëren om je voorsprong uit te breiden. Nu kan Utrecht weer van vooraf aan beginnen. Het zal ongetwijfeld op dezelfde manier gaan als tot nu toe. Omzichtig en uh, redelijk zuinig. Maar niet zuinig genoeg tot nu toe. Want Utrecht stond op een relatief veilige voorsprong. En die is nu om zeep geholpen door een eigen goal van uh, Assar. Het is 1-1. Bij 14-15 hielden we de Zweden nog behoorlijk bij, Richard van der Maden. Nog steeds het geval en dus knap van Nederland. Want Zweden is echt een topploeg 19-21 staat het nu voor Zweden. Balverlies nu en dan kan daar Ferri er vandoor in de breakout. Er wordt een overtreding gemaakt door een van de Zweedse spelers. En dus krijgen we een vrije worp, geen strafworp. En dus is dat dan weer een, een klein nadeel voor Nederland. Want het was toch een open kans voor het Nederlands team. Een verjongd Nederlands team dat vanavond hier in Almere toch zijn visitekaartje afgeeft. Maar af en toe zie je dat Zweden even wat extra gas geeft en dan toch weer wegloopt. Kunnen zich natuurlijk ook uh, weinig schade permitteren. De wedstrijd wordt bovendien ook nog eens live in Zweden op uh, tv gebracht. Zit hier ook een aantal Zweedse fans op de tribunes? Zijn wat extra camera's aangerukt? En daarmee is ook wel. Uh... Duidelijk hoe groot de sport in Zweden is. De Vrije Worp wordt genomen via Leon van Schie. De bal gaat naar Miedema op middenopbouw. Dan Jasper Adams moet het tempo bij Nederland omhoog. Bij de 1921 tussenstand. Miedema legt dan aan voor een schot. Er wordt gekeerd door Sjeustrand. En dan blijft het dus voorlopig hier bij 1921. Een verschil van twee in het voordeel van Zweden. Ajax, Vitesse, hoeveel hebben de Amsterdammers nog, Roland? Zes minuten en dan de extra tijd. En er staat nog steeds een 0 achter Ajax. En er staat een 2 achter Vitesse. Het grote scorebord met twee keer de naam Bonie. en balbezit voor, voor Veldhuizen. Lange bal richting de Ajax-helft gaat daar overigens over de zijlijn. Dus Ajax mag weer gaan bouwen aan de zoveelste aanval. Natuurlijk, er is veel balbezit in deze fase voor de Amsterdammers. Maar nou ja, tot iets dat ook ons aantekenpapier ra haal, raakt, komt men niet. Men creëert echt bitter, bitter weinig. En dus uh, staat Vitesse wel met de rug tegen de muur. Maar blijft het eigenlijk kinderlijk eenvoudig overeind. Babel nu met het uh, balbezit. Kort met Eriksen. Zo uh, loopt men wat rond het strafschopgebied van Vitesse. Uiteindelijk Babel aan de rechterkant. Tikje van Van der Heijden. Bal over de zijlijn. En een uh, ingooi voor uh, Ajax. Terwijl nu officieel de laatste vijf minuten ingaan. En echt de eerste mensen om haar heen al naar huis gaan. Die hebben er geen geloof meer in dat Ajax nog iets heel geks gaat doen in die laatste minuten. Babel met een voorzet veel te laag van de Heide. Kan hem wegwerken uit zijn eigen strafschopgebied richting de linkerkant. Waar Boni nog maar eens laat zien dat zijn balaanname echt voortreffelijk is. Dan krijgt hij een duel met Babel die hem heel kort even aan het mouwtje trekt. Kuipers heeft dat van grote afstand gezien. En dan mag uh, Vitesse via Theo Janssen een vrije trap nemen. Ik vroeg hier net aan uh, een van mijn, uh, van mijn buren hier in de arena. Denk je dat Theo Janssen vanavond gelukkig is en zeer, uh, zeer dronken gaat worden? Uh, daar werd uh, driftig <laughs> op ja geknikt. Ik denk ook dat Theo Janssen een heel groot feest gaat vieren vanavond. Want hij is terug in de arena met Vitesse. En presteert eigenlijk het onmogelijke. Want Ajax heeft al tijden niet meer in uh, eigen huis uh, verloren. 5 februari tegen Utrecht, de 2-0 u weet het misschien nog wel. Dat was de laatste keer. En daarna uh, geen enkele uitwedstrijd. Dit is de veertiende op rij die uh, eventueel winnend zou worden afgesloten. Nou, het uh, gaat dus niet gebeuren. Want uh, Vitesse lijkt hier gewoon met uh, drie punten weg te gaan. Of... Bestaan er nog wonderen. Alderwereld naar Boerrichter. Aan de rechterkant, dreigend richting Van Anold. Halverwege de helft van Vitesse naar Babel. Babel met het balletje aan de voet steekt hem vervolgens... naar de rand van het Schafstopgebied. Daar staat de Jong, die verliest hem. Maar Fischer probeert dan alsnog zijn landgenoot Eriksen... aan de rechterkant van het Schafstopgebied in stelling te brengen. Maar Eriksen heeft ook weer zo'n worstelavond. Heeft eerlijk gezegd de afgelopen dagen of in de kanten laten optekenen... van ik voel me heerlijk in die positie in de spits. Maar ik weet niet of dat heerlijke gevoel er ook is als je... Naar Erikse kijkt als je uh, fan bent van deze club. Dat je denkt, ja, die Eriksen zie je zich toch heel lekker voelen in de spits. Je ziet hem eigenlijk dat hij, dat hij aan het zoeken is. Hij is geen moment in de wedstrijd geweest. Ja, nu heeft hij de bal en draait hij keurig weg. Maar levert hij hem ook weer in bij Van Ginkel. Heeft hij het gelukt dat er nog een vrije trap komt. Omdat hij onderweg ergens is aangetikt door Theo Jansen. Jansen die overigens na een duel met Eriksen ook nog een gele kaart kreeg. En nu mag Eriksen een vrije trap nemen. Aan de rechterkant van het veld. Bal ligt een meter of 15 over de middellijn. Eriksen erachter. Iedereen van Eriksen een beetje in het strafsomgebied. Veldhuizen. Wacht en vangt op de kopbal van Siem de Jong. Ja wat dat betreft heeft de jarige Veldhuizen ook een soort van magneet in zijn handschoen of in zijn shirt. Want elke bal die Ajax dan al loslaat richting de golf van Vitesse. Komt altijd in de buurt van Piet Veldhuizen. En nu springt hij hoog op. Dat was niet helemaal nodig. Maar het zag er wel erg leuk uit. En heeft hij die bal van de Jong van dichtbij ingekopt klemvast te pakken. Overigens verliest Jansen nu de bal aan Eriksen. Die razendsnel boerichter aan het werk zet aan de rechterkant. Die loopt zich vast op Jan-Ali van der Heijden. Dan pakt Jansen de bal weer op aan de linkerkant. En trapt hem dan over de zijlijn. In de hoop dat Eriks hem nog zou toucheren. Hij trapt hem zo in de handen van Frank de Boer. En die ziet dat zijn collega Rutte de laatste wissel van deze wedstrijd gaat uitvoeren. Nou Theo Jansen gaat naar de kant. Ik zal eens eventjes het, het geluid laten horen van de Amsterdam Arena. Want dat is wel buitengewoon sportief. Even wat harder zetten. Want Theo Jansen krijgt inderdaad een staande ovatie van de mensen die hier nu nog zijn in de Arena. En dat is toch een mooi gebaar. Theo Jansen wordt naar de kant gehaald. Davy Prupper vervangt hem. Knuffeltje van uh, Fred Rutte. En dit is uh, misschien wel veel mooier dan het bosje bloemen... dat uh, Theo Jansen voorafgaand aan de wedstrijd kreeg van uh, de leiding van Ajax. Nu is hij naar de kant en kan hij de laatste twee minuten gaan uh, toekijken... hoe het uh, verder gaat met uh, Vitesse dus tegen Ajax. Vitesse met 2-0 voor uh, Frank Wienaert. Sorry, ik uh, verzond het niet. Frank. Ja, het is uh, 2-1 geworden voor Utrecht. En nu is het uh, Moulenga die scoort aan de andere kant... Want waar ik eerder de eigen goal van Utrecht aan Azaren gaf, was hij voor Mulenga, Maar hij maakt het nu weer goed door vlak voor rust. Er is nog een kleine twee minuutjes te spelen op aangeven van Azaren de 2-1 te maken. Daar waar iedereen bij Willem 2 protesteert. Even kijken... Of Moelenga uh, voor de bal is, daar lijkt het wel een klein beetje op. Iedereen bij Willem 2 protesteert wel, maar de goal is al lang goedgekeurd. En dat gaat ook niet meer uh, veranderen. Moelenga tikt de bal bij de tweede paal binnen. En uh, zorgt zo dat zijn ploeg weer op voorsprong komt. Nadat hij eerder dus die voorsprong zelf onwetend dat wel op, uh, om zeep had uh, geholpen. Hij kreeg de bal tegen zijn kuit aan en zo uh, kwam hij achter... Robin Ruiter terecht. Maar Willem 2 dus weer op achterstand. Vlak voor de pauze. Na die ene snelle aanval. Goeie steekbal op Assare. En uiteindelijk de goal van Moulenga. Dus vlak voor de rust in Tilburg. Willem 2 opnieuw op achterstand tegen Utrecht. Twee goals van Moulenga. Eentje in eigen goal. En eentje in de goal waar hij thuis hoort. En daardoor staat Utrecht voor in Tilburg. Eén club was nog ongeslagen in de Eredivisie. Maar dat houdt vanavond op. Ronald van der Geer. Allemaal een nederlaag achter de naam. Want Ajax gaat hier tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aanlopen. 2-0 is het voor Vitesse. Laatste minuut loopt. Nog net wel een hachelijke situatie in de buurt van Piet Veldhuis. Maar uiteindelijk krijgt Fischer de bal er ook niet in. Hier is Siem de Jong. Rand strafschopgebied. Legt de bal terug op Babel. Zoekt de combinatie met de Jong. Dan gaat de Jong naar de grond. Dan is daar in de buurt Simon Tjommer en Kuipers. En Kuipers uh, fluit nog even. Dus geeft Ajax op de rand van het strafschopgebied nog een uh, vrije trap. Terwijl we de extra tijd ingaan. Op het scorebord staat nu extra speeltijd. Minimaal drie minuten. Nou ja, zolang... Nou ja, spannend is het niet meer. Maar heeft Ajax in elk geval nog om de aansluitingstreffer te maken. Want ik zie dit Ajax niet in staat om twee goals te maken. Nou doe ik wel meer beweringen als ik samen met Ronald Boot in een uitzending zit. En die komen niet altijd even goed uit. Dus laat ik me op de vlakte houden. Je kunt twee doelpunten maken in drie minuten. Het kan ook niet. Vrije Trap die uh, moet dan komen nu van Tenswil. Ja, die maakte die debutant. Want hij debuteerde eigenlijk in Ajax 1 in de beker. Dit is een competitiedebuut. Schoot uh, van de week tegen uh, Sneek. Wel een bal in één keer uit zo'n vrij trap binnen. Hij deed het vorig jaar ook met de A1 in die Champions League voor junioren tegen Inter op een wijze waar je maar alleen maar diep en diep respect voor kan hebben. En nu staat hij ook achter die vrije trap, maar lijken de oudste rechten toch te zijn voor Christian Eriksen. Nou, de bal ligt dus op exact 17 meter van de goal. Daar is Eriksen en de bal gaat naast en Piet Veldhuizen kan alleen maar lachen en Eriksen voelt nog eens aan zijn hoofd en denkt ja, dit had anders gekund. En Denswil die loopt terug en zegt ja. Als ik twee jaar ouder was geweest, dan had ik hem mogen nemen. Ja, goed, zover is hij nog niet. Eh, misschien had hij hem er wel in geschoten En hadden we nog echt hele hachelijke minuten gekregen. Nu zien we de jarige Piet Veldhuizen... die steeds meer mensen van zijn feestjes ziet verdwijnen. Want de mensen vinden het allemaal prima hier in de arena... maar gaan lekker de auto opzoeken... zodat ze straks ook nog de andere wedstrijden via de radio kunnen horen. Want eh, van Ajax verwachten zij niets meer. Daily Blind met eh, de bal aan de voet. En dan in de wetenschap dat... Eh, hij is natuurlijk van de week weer moet spelen tegen Manchester City. En dan, ja, dan, dan vraag je je ook af hoe heeft dit elftal kunnen winnen met 3-1 van de kampioen van Engeland. Sommige dingen zijn werkelijk onverklaarbaar. Blind verspeelt de bal aan Calas. En Calas stuurt Ibarra nog maar eens weg in de diepte aan de rechterkant. Boni is uiteraard voor de goal. Oh, Ibarra speelt daar makkelijk scheun uit. En dan gaat de bal over de goal van Vermeer. En zegt Boni, ja ik had hem kunnen hebben, maar ach, ik heb er al twee. Goed gedaan jongen, alleen had hij misschien in de goal gemoed. Ja, bij Vitesse zijn. Zijn ze nu heel lief voor elkaar in de wetenschap dat ze over een paar minuten ontzettend groot feest gaan vieren hier in de Amsterdam Arena. Want uh, ja, het is niet veel ploegen gegeven om te winnen van Ajax in eigen huis. En dat zag er ook in het begin van het duel helemaal niet naar uit. Maar Vitesse heeft zich echt in deze wedstrijd geknokt. Is realistisch gebleven. En is uiteindelijk gaan geloven in eigen kunnen. En als je gelooft in dingen die je wil, dan gebeuren ze ook echt. Zie hier maar de tussenstand. Kort voor tijd, Vitesse 2 Ajax 0. Balverlies van Ajax. Van Ginkel zou rechtdoor kunnen. Nou speelt Boni aan en Boni die toch enige voetbalintelligentie kan toedichten, staat dan buitenspel. Daar had hij zijn derde kunnen maken. Als hij net een paar centimeter terug was gebleven... dan had hij achter de laatste verdediger, voor de laatste verdediger gestaan. Nu stond hij erachter en dus buitenspel. Laatste aanval wordt dit toch ongetwijfeld voor Ajax... met al de wereld nog maar eens diep richting de rechterkant. Boerichter verdedigd door Van Aanholt. Bal opgevangen door Lasse Schöne. Ik kijk naar Kuipers. Er kijken veel mensen naar Kuipers. De Ajax zien je niet, want die kijken naar elkaar... en proberen nog in een korte periode elkaar de bal toe te spelen. En dan heeft Kuipers de fluit in de mond genomen en er drie keer op geblazen. Ten teken dat dit ten einde is een onverwacht einde van een wedstrijd voor Ajax. Want Vitesse wint met 2-0. Fred Rutte kan zijn geluk niet op. Maar ik denk dat de meest gelukkige man aan de zijde van Vitesse het nummer vijf droeg. Theo Jansen is terug in de arena en pikt drie punten mee. Vitesse... Zes punten voor op Ajax. Eerste nederlaag voor de Amsterdammers. We kunnen doorgaan met statistieken. Maar Vitesse heeft het gewoon heel goed gedaan. Twee goals van Boni. Nu ben ik klaar, Ronald. Nou ja, nog één statistiekje dan. Het is rust bij Willem II FC Utrecht. De rust dan daar 1-2. Uh, Nederland, Zweden, handballen, Richard van der Maden. Ja, ook die doen het vanavond echt heel erg goed hier in het Topsportcentrum. Het is 23-24 na bijna een kwartier handbal. En uh, Nederland laat zich echt van een uitstekende kans zien. Veel spelers vertrokken. Smets, Bult, Eilers, Konits, Lochtenberg, niet de minste. Maar wat overblijft, vooral een jong team. Dat is gretig. Dat vecht voor elke bal. Verdedigt fel en agressief met een vooral open dekking. En er wordt heel fanatiek ook op de bank meegeleefd. Nu een aanval weer van Nederland met Jasper Adams. Probeert de cirkel aan te spelen. Dat mislukt. Dan de snelle breakout. Want het is... Het is natuurlijk een spelletje van het snelle omschakelen. Zeker op het internationale niveau gaat het razendsnel allemaal. Nu weer naar de andere kant met Jasper Adams. Houdt de bal even bij zich. Dan duikt er direct een Zweedse verdediger op de Spelen van Volendam. Is er een uh, vrije worp voor het Nederlands team. Waar Leon van Schie dan gaat staan. Van Schie die goed speelt aan de cirkel. Ik kijk even naar de bank waar Bert Bauer nadrukkelijk uh, zijn... Uh ja, zijn coaching doet samen met Mark Smets, de assistent op papier. Die heel graag was doorgegaan als bondscoach van de Nederlandse mannen. Maar toen kwam daar ineens Bert Bauer, die jarenlang weg was uit het handbal, terug op uh, het uh, podium. Terug als bondscoach bij de mannen. Nog weer een aanval dan kijken van het Nederlands team met Jasper Snijders. Er wordt uitgestapt door de Zweden. Dan het schot vanuit de tweede lijn van Sluiters. De redding is van de Zweedse keeper. Een kwartier exact op de klok. En Nederland staat met één doelpunt slechts achter. 23-24. Tot 11 uur. NOS langs de lijn. this thing Het was uh, de Rolling Stones met Painted Black. Het was groot feest vanmiddag op Papenalsportkoepel. Sportkoepel NOC, NSF bestaat 100 jaar en daarom was vrijwel de complete Nederlandse sportwereld aanwezig. Toch was het niet alleen vrolijkheid daar, want de crisis heeft nu ook hard toegeslagen in de sport. In het regeerakkoord is opgenomen dat de politiek de ambitie voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028 in de koelkast heeft gezet. De sporters reageren verdeeld, merkte Gio vanmiddag. Zo is hordenloper Gregory Dok teleurgesteld, ook al begrijpt hij het besluit wel. Je moet kijken naar de situatie nu. En die is uh, nu niet goed. Maar in 2028 ziet het waarschijnlijk heel anders uit. En ik vind het heel erg jammer. Uh, met name als sporter. Uh, maar ook als Amsterdammer. Als, als, die, uh, als die, uh, uh, die Spelen niet in Amsterdam uh, toe komen. Kijk, de, de, de Lumpse Spelen is natuurlijk wel het uh, hoogste niveau waar je op kunt acteren. Met name in de atletiek natuurlijk. En vele andere sporten. En als je zoiets geweldigs naar Amsterdam toe kunt halen. Uh, ja, dan denk ik dat het alleen maar goed is voor, voor heel veel uh, andere zaken. Denk aan infra, uh, hè, denk aan je city marketing uh, en alles wat erbij hoort. Dus uh, ik vind het echt heel, heel, heel erg jammer. Ja. Als iemand weet wat het is om Olympische ambitie te hebben, maar ook om die Olympische ambitie waar te maken, is het Epke Zonderland. En nu schuift het kabinet, het toekomstige kabinet, schuift die plannen gewoon op de lange baan. Wat vind jij daarvan? Ja, heel erg jammer. Uh, ja, ik uh, zag het als een heel, heel mooi plan. En, uh, ja, wat ik heb meegemaakt in, in Londen, het zou fantastisch zijn uh, om dat uh, straks in, uh, in eigen land uh, mee te kunnen maken voor, uh, voor de bevolking. Maar uh, ja, misschien nog wel belangrijker de route naartoe. Uh, wat, wat allemaal nodig is natuurlijk om dat te kunnen realiseren. Uh, ja, daar, daar moeten ook heel veel dingen voor gebeuren en dat, dat zijn uh, hele mooie dingen. Uh, uh, inderdaad als je, als je, je kan inderdaad kijken naar uh, het, de randvoorwaarden creëren, infrastructuur en dergelijke, maar als ik gewoon bij mezelf hou, uh, de, het sport naar een hoog niveau brengen, uh, faciliteiten creëren, uh, sport binnen Nederland naar olympisch niveau halen, ja dat soort dingen die daaruit voorkomen, die zijn fantastisch. En uh, dat is ook wat ik van NS-NSF hoor, dat in principe staat dat gewoon nog vast. Uh, het einddoel is er uh, inderdaad van, van gehaald, maar in ieder geval... Uh uh, ja, die middelen om daar te komen, uh, om die te halen, die, die ambitie staat toch vast. En ik, dat zou mooi zijn als dat dan doorgaat. Ja, wat snapte jij, NOC en NSF, in die reactie, die toch best een beetje onderkoeld was? Van: Oké, okay, we begrijpen het, het is crisis. Ja, geld om dat nu uit te gaan trekken voor de Olympische Spelen is zo ver weg. Ik had het niet verwacht. Uh, maar ik, ik, ja, ik, ik vond het echt knap dat ze dat zo deden. En achteraf dacht ik ook: Van ja, er zit ook wel wat in. Uh, als inderdaad die, uh, die ambitie me wel doorgaat, dat we de sport op het nog hoger niveau brengen. Uh, en uh, die ambitie waar kunnen maken en dat die middelen ook uh, worden gecreëerd om wat uh, te kunnen doen. Ja, dan is het nog steeds hartstikke uh, mooi. En natuurlijk is het jammer, maar uh, ja, er zijn nog, uh, nog hele mooie plannen. En daar, misschien moet je inderdaad in deze tijd daar wel uh, naar gaan kijken en het op, uh, op een positieve manier benaderen. Er lopen meer prominente sporters rond op Papendal op het eeuwfeestje van NOC en NSF. Ook oudsporters, Peter Blanger bijvoorbeeld, oud volleybal international. Peter, het kabinet, het aanstaande kabinet, heeft het plan voor de Olympische Spelen van 2028 voorlopig afgeschoten. Wat vind jij er eigenlijk van dat NOC, NSF, jullie sportkoepel, daar zo lakoniek op reageert? Nou, maar ik denk als je partijen gaat vragen, natuurlijk. Als wij ooit de Spelen in Nederland zouden krijgen, met een goede afweging en dat het überhaupt ook daadwerkelijk mogelijk is, dat alle partijen zeggen ja. Dit zegt niks over het sportbeleid in Nederland of hoe er tegen sport wordt aangekeken. Maar goed, het moet wel realiseerbaar zijn. Dus prioriteiten liggen wat dat betreft nu even op een ander vlak. En die kan ik ook aan alle kanten onderschrijven. Het zou iets te kort door de bocht zijn om alles opzij te zetten voor één heilig doel. Wat ten koste gaat van misschien nog wel elementaire grondbeginselen in de, in de, in de Nederlandse samenleving. En daar hebben we hele slimme mensen voor die daarover gaan. We hebben hier ook dat we, ja, het systeem zit zo in elkaar dat we dan uiteindelijk ook zeggen van nou oké okay, die keuze is nu op dit moment even deze kant op. Maar goed, tijden kunnen veranderen. Wat dat betreft is politiek net, net totsport. Je wint en je verliest en het is een beetje, ja... Nogmaals, we zullen vooral zien waar het naartoe gaat. Ik hoop nog steeds bij leven ook in Nederlandse Spelen in Nederland mee te maken. Dat dat een, een, lastige, een lastige klus is, dat ben ik met de degen bewust. En goed, ik vind het veel belangrijker dat ik ook kan zien dat bijvoorbeeld ook mijn eigen kinderen maximaal aan sporten kunnen toekomen. Dat doen ze met heel veel plezier, ook op een dag uh, zoals hier vandaag. Dus uh, wat dat betreft leven we nog steeds in een prachtig land. En uh, als daar ooit een Olympische Spelen bij kan komen, nou, nog beter. Uh, is het niet zo, dan gaan we gewoon lekker naar die andere Spelen toe. En tot slot nog even terug naar Epke Zonderlands. Epke, een droom, die moet je altijd koesteren. Ja, dat weet ik als geen ander. Ja. En uh, inderdaad, ik... Uh... Ik heb mezelf ook verbaasd over wat ik uiteindelijk heb neergezet en over wat kan als je de kaart verwerkt. En ja, ik had graag gezien dat, we, dat ons land zich ging verbazen dat wij zo'n mooi evenement konden organiseren. En dat zei Hebke Zonderland in een bijdrage van Gio Lippens. We gaan naar Den Haag, want het eindverslag van de formateur is er. Uh, Margreet Boer heeft het inmiddels gelezen. Uh, de Tweede Kamer wil dat de ministers maandag openbaar beëdigd worden. Koningin Beatrix, ja, dat is een beetje een openbaar geheim, Margreet, wil dat eigenlijk niet... Uh, in langs de lijn termen zullen we maar verder gaan. Wie heeft er gewonnen, de Tweede Kamer of de Koningin? Nou, Je kunt zeggen de, ko de Koningin, niet in ieder geval, dus de Tweede Kamer. Want er is overleg geweest met de Koningin, schrijft Mark Rutte. En dan staat er een zin, de beëdiging wordt geregistreerd door een camera. Uh, en die beeld- en geluidopname die worden dan aan de media ter beschikking gesteld. En dan kan iedereen kennis nemen van deze beediging. Uh, hoe het dus precies zal gaan, uh, dat weten we niet. Wel weten we dus, er staat een camera... En het wordt geregistreerd en we krijgen het allemaal uh, te zien. Het is dus niet zo dat er diverse camera's en fotografen bij staan. Het wordt netjes geregistreerd door een camera. Zodat het natuurlijk toch een soort waardig moment blijft. En uh, één ding is duidelijk. Iedereen kan het zien. Dus de Tweede Kamer heeft uh, gewonnen. Ja, en uh, je denkt ook dat het rechtstreeks zal zijn dan. Ja, een camera kan ook betekenen dat ja, ze een later beeld krijgen. Ja, dat staat. Het wordt geregistreerd door een camera. Beeld- en geluidopname. En die uh, ja, worden rechtstreeks aan de media ter Aha. beschikking gesteld. Dus dan gaan we maar vanuit dat het uh, live is. Ja. Stonden de er nog leuke dingen in het verslag? Nou, Het is een heel kort verslag, anderhalve pagina. Uh, en daar staat dan uh, in uh, uh, dat uh, Rutte zegt... ja, ik heb mijn ministers bij elkaar, koningin. He, het is eigenlijk een brief ook aan de koningin... want die moet uh, toch die beediging doen maandag. En dan staat er uh, bijvoorbeeld in wat er nog gewijzigd is. We hadden bijvoorbeeld nu met Verhagen en Bleker een ministerie... dat heette ELI, Economische Zaken, Landbouw. En uh, dat is veranderd. Dat heet nu weer gewoon EZ, Economische Zaken, mm -hmm. zoals dat altijd is. We hadden minister Leers he, van Immigratie en Asiel. Nou, dat ministerie bestaat... Staat straks ook niet meer, dat staat dan ook in de brief. En wat dan altijd wel aardig is, is ook van... welke staatssecretaris mag zich in het buitenland minister noemen? <laughs> ja. Daar zijn ze altijd erg uh, ook, uh, trots op natuurlijk. En het zijn de drie in het nieuwe kabinet straks. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... mag in het buitenland minister heten. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is in het buitenland minister voor Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken... is in het buitenland minister voor Landbouw. En dat mocht Bleker ook zeggen, de huidige staatssecretaris. Dus deze drie uh, ambten zijn in het buitenland geen staatssecretaris, maar minister. En uh, dat is een beetje wat, uh, wat er in de... In de brief staat het eindverslag. En dan staan alle namen erin van de ministers en staatssecretarissen. Want zij uh, zijn bereid toe te treden tot het kabinet, zoals dat dan uh, heet. En maandag zijn ze dan uh, ook uh, formeel na de beediging... onze nieuwe ministers en staatssecretarissen. Ja, vanavond dus een feestje op het Katshuis nog. Ja, ze zijn daar nu om te eten nog met elkaar... en misschien toch ook nog wel een borrel te drinken. Uh, ze zijn om kwart vracht van dat uh, constituerend beraad afgekomen. Opvallend was wel toen dat niemand meer wat wilde zeggen. Uh, ze hadden denk ik wel uh, genoeg publiciteit gehad de afgelopen dagen... deze aankomend ministers. En, uh, ze zijn nu op het Katshuis en uh, daar sluiten ze dus uh, deze week af met z'n allen. En de fractievoorzitters Samson en Zelstra zijn daar ook bij. Margriet Boer, bedankt en we horen je maandag weer. We gaan naar PSV, Heracles en die Houtkamp. Nummer 2 tegen nummer 8. Ja, en uh, die nummer 8, ja, eigenlijk tot aan vanavond nummer 7. Uh, deed het en doet het uh, goed, staat 0-0. wedstrijd net begonnen, twee minuten oud. En Heracles is dat op die uh, plek. En de nummer 2, PSV, heeft uh, geen balbezit. Want dat is uh, voor Kwame Kwanza, bezig aan zijn 250ste wedstrijd... alweer voor Heracles, uh, knap. Opvallend bij PSV. Atiba Hutchinson speelt op het middenveld... Maar weer eens wat anders geprobeerd door eh, advocaat, Omdat het, eh, het toch een probleem is zonder Stroopman. Of zonder Stroopman, die speelt natuurlijk wel. Zonder Van Bommel en zonder Toyfone. Eh, van alles al geprobeerd. Eh, met onder andere Mertens ook nog een halfje op die plek. Maar dat lukt allemaal niet. En dus probeert hij nu met Hutchinson. Ook in de basis Stanislav Manolev als rechtsback. Omdat Hutchinson dus naar het middenveld is opgeschoven. Luciano Narsing als rechtsbuiten. En eh, Lens speelt in de spits. Balbezit voor het team van Peter Bos, dat het zo uitstekend... Doet. Uh, uh, heeft uh, maar één keer gewonnen, overigens, ooit van PSV. Van de twaalf voorgaande duels. En dat was in 1964. -16. Dus je zou zeggen: het wordt er weer tijd voor. Vorig jaar 4-1 Nederlagen. Nu balbezit uh, achterin. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dan mag uh, PSV gaan gooien via Manolo op Lens. Lens tussen twee man Wordt even aangetikt. Krijgt de vrije trap mee van Danny Makkelie. De scheidsrechter Les kan weer beschikken over Mike Twierik. En dat bekende systeem van Peter Bos met drie verdedigers. Vier middenvelders en drie aanvallers. Een aanvallend ingestelde ploeg. Dus kijken of ze dat ook tegen het sterke PSV kunnen volhouden. Vrije trap, snel genomen. Maar moet opnieuw genomen worden. Narsing vraagt waarom, want die kon zo op de keeper afgaan. Maar de vrije trap moet opnieuw genomen worden. Drie minuten gespeeld. psv Heracles nog 0-0. Altijd leuk. Een speler die in zijn eigen doel schiet. En vervolgens in het andere doel. Frank Wille zag hem vanavond. Ja, maar dat vinden ze in Tilburg een stuk minder grappig. Omdat hij bij Utrecht speelt. Molenga heet. En daardoor Utrecht op een 2-1 voorsprong is gaan rusten. En nu na rust zonder Van der Gun de kleedkamer uit is gekomen. Maar met Gernt in de, de ploeg. Van der Gun geblesseerd geraakt aan zijn knie. En... Uh... Als je Van der Gun heet en knie zegt... dan begint iedereen gelijk een beetje met zijn neus te trekken. Zo van, dat is vast niet zo heel erg fijn. Want die heeft niet zo'n hele goede kruisbandgeschiedenis. Van der Gun eh, die heeft daar heel lang mee gelopen. Maar eh, of dat zo ernstig is, dat weten we op dit moment nog niet. Hoe dan ook, Gernd dus niet in de basis... maar wel in de tweede helft begonnen... En uh, Utrecht, gewoon zoals we in de, twee, in de eerste helft bezig waren, in balbezit. Achterin rustig de bal rondspelend. En Willem II staat uh, ter hoogte van de middellijn te wachten. Tot Utrecht besluit ook daar in de buurt te komen met de bal. En je vraagt je toch af, waarom doet Willem II niet meer dan dit in eigen huis? Als je toch wilt proberen te winnen, dan uh, zou je eigenlijk wat meer naar voren moeten willen spelen voor je eigen publiek. Want op deze manier gaat het ook niet goed. Sta je ook gewoon achter met 2-1. Maar de juiste tactiek zal blijken aan het einde van deze wedstrijd. Nu wel even Willem II dat overneemt. Omwilleke Tempo probeert omhoog te gooien. Van de Hoorn komt goed voor zijn tegenstander. Haastroep die is meegelopen naar voren. Mulenga dan die orde diepte diepte instuurt. Die kun je wel om een boodschap sturen als het gaat om snelheid in ieder geval. Kan hij nu ook de bal voorgeven. Doet hij ook nog richting de eerste paal. En dan komt de bal in handen van Meul. En dan is Willem II weer uit de problemen. De eerste serieuze aanval, in ieder geval serieus ogende aanval van de tweede helft, is opnieuw van Utrecht. Dat beeld is dus ook hetzelfde als de eerste helft. 47 minuten en Utrecht leidt in Tilburg 2-1. Het handballen dan bijblijven is één, maar winnen is 2. Riesing van der Maden. Ja, zo is het, maar het is echt knap hoor, wat het Nederlands team hier laat zien. Bijna de hele wedstrijd wel op achterstand, maar toch weer teruggekomen van een verschil van vier. Is het nu 29-30. Chapeau, complimenten voor deze ploeg tegen handbalgrootmacht Zweden. Drie minuten iets minder, nog te spelen in deze wedstrijd en echt heel weinig mensen hadden dit verwacht. De technisch directeur bijvoorbeeld van het Nederlands Handbalverbond, George Rutger zei vooraf tegen mij 15 doelpunten verschil. Dat zou ongeveer wel de marge kunnen gaan worden vanavond. Jacobson scoort nu voor Zweden 29-31 dan weer het balbezit voor Nederland met Hanen die speelt Adams vrij dat is toch een overtredingscheidrechter inderdaad wordt in de sandwich genomen de speler van Volendam die al 9 doelpunten heeft gemaakt en inderdaad nu een strafworp voor Oranje. Jasper Adams die niet alleen vanuit de tweede lijn de belangrijkste schutter is. Maar ook heel vaak de assists verzorgt naar de cirkel. Speelt dus heel goed die bijna twee meter lange opbouwspeler van Nederland. Arjan Hanen, hij heeft de bal in zijn hand. Loopt nu richting de 7 meter. De Zweedse keeper geconcentreerd gaat iets voor zijn doellijn staan. En Hanen legt dan aan voor de strafworp en scoort. En dat betekent 30-31. Aan een touwtje zit Oranje. Het is super spannend deze wedstrijd. 4-4. Dat was de laatste keer dat Nederland gelijk stond. Maar het kan nog altijd in deze wedstrijd. Het blijkt dus maar weer dat Nederland echt wel een kans heeft. Als er in elk geval een goede teamgeest is. En dat is zeker het geval in dit duel. Twee minuten nog te spelen. Nederland achter. 30-31. Wat voor leuke dingen heb je al gezien in Eindhoven, Andy? Uh, een schot onderhandel van Willy Overtoom En dat zegt genoeg. staat 0-0. Het zegt genoeg over Heracles. Zeven wedstrijden op rij... Uh, niet uh, verloren. Dus uh, ja, dat, dan doe je het goed als Peter Bos en Heracles zijn. Maar dat schot ging via een been van uh, PSV naast het doel van de keeper Boy Waterman. En dus staat het 0-0. De hoekschop leverde niets op. En weer is het balbezit voor Herakles. En als ik kijk naar PSV, daar uh, staat wel een goede opstelling hoor. Met uh, Lens in de spits. Dat uh, zie ik de laatste tijd graag. Omdat die man gewoon heel erg in vorm is. Maar PSV speelt op zich niet goed. Afgelopen week bijvoorbeeld voorbeeld tegen Pek Zwolle. Heel, heel moeizaam met 2-1 gewonnen. Uh, de donderdag daarvoor voor de Europa League thuis tegen Aik Solna. Heel moeizaam 1-1. Overigens aanstaande donderdag de uitwedstrijd in Stockholm. En nu gaat de Rijk wel onder een bal door. Maar is Marcello voor de rugdekking. Voordat Gaurie gevaarlijk kan worden. Uh, en kan PSV eruit komen met Willems aan de linkerkant. Willems gaat is op... Op avontuur gaat een heel end komen, maar niet ver genoeg. Want Twierik zit er goed tussen. Terug van de schorsing. Staat hij weer in de basis. In plaats van Milano Koenders, ramt de bal over de zijlijn. Maar de inworp snel genomen op Dries Mertens. Mertens gaat straks op het gebied binnen. Probeert in balbezit te blijven. Uh, het is nog even stroopman die hem naar buiten legt. En dan moet de voorzet komen. Komt ook gevaarlijk, maar in de armen van de keeper Remco Pas weer. En zo blijft het na 8 minuten spelen 0-0. 30-31 was het net. Hoe lang nog, Richard? Uh, 36 seconden, de klok staat stil, want Zweden mag een 7 meter gaan nemen. 31, 32, zojuist de laatste goal gemaakt door Bobby Schagen. En nu is het Ekberg die op de Olympische Spelen zo uitstekend speelde voor Zweden. Hij verslaat Martijn Kappel, de keeper van Volendam. En dan is het 31, 33. En met nog uh, minder dan 30 seconden te spelen gaat dat natuurlijk een heel moeilijk karwei worden. Time-out nu aangevraagd door de ervaren coach van Zweden, Stafan Olson, zweden Echt een heel groot handballand. Eigenlijk het meest succesvol. Ik heb dat vanmiddag dus opgezocht. Geen enkel ander land haalde zeven medailles op een WK. Viermaal goud, driemaal zilver, viermaal brons. Ook al vier keer Olympisch zilver gehaald. En vooral in de jaren negentig was Zweden echt een groot macht. Het is nu dus de time-out. We wachten op de laatste 20 seconden. Ja, en die horen we helaas pas na het NOS-journaal van 9 uur. Want AX Vitesse eindigt in 0-2. Bij Willem 2 FC Utrecht is het in de tweede helft 1-2. En PSV en Herakles hebben nog niet gescoord. 0-0 Nederland-Zweden, behoort het zo. 31-33 nu. Tot zo, na het journaal. Ik sta met mijn vriendin op de bank...